Wij gaan verder met de zoggerles 30. Als het klopt, ja 30, zogerles 30, deel 1. We staan, staan op de pagina Lamed 3 hey. Altijd kijk naar links, bovenaan links. Lam hey, met dat is het eerste wat wij, uh, wat wij vertellen waar we staan. En dan rechterkolom, als het goed is, iedereen heeft zijn eigen, eigen pagina's ingezet, ingenummerd. Uh, de regeltjes. Wij staan op de pagina, de rechterkolom, in de, in, in, in de Sulam. Dus in de Sulam, niet in de zoger, grondtekst van de zoger, maar in de Sulam. Ik zal altijd zeggen, pagina die, die en die, Sulam, Sulam, de re rechterkolom, en de regel 6. Uh, nee. Wat is niet? De regel 6. alles gedaan. En. Oké, okay, oké, okay, heel goed, heel goed, heel goed. Dat is niet slapen, niet goed, We staan inderdaad, we staan inderdaad nu, Nog een keer, we staan op pagina het He, linker kolom, uh, Sulam, de eerste regel, klopt het? Ja. Oké, okay, iedereen heeft het goed. Zie je dat? Weg is schief, oké. Okay. Niet haast, gewoon even kijken. Dus we hebben nu dat, uh, vorige keer hadden we de betoog van TAF. TAF hebben we. Ja, even aandacht, even aandacht. Dus we hebben de betoog van TAF hebben we gehoord. TAF. Uh, zei dat zij ze dus uh, de stempel, uh, stempel was van de, van de uh, ring van de koning, omdat het de waarheid is, etc. cetera. En, uh, en daarom dacht zij dat zij uh, in aanmerking kon komen om door haar de wereld te laten scheppen. En nu beginnen we Nogmaals, pagina lam het hei. Zo zullen we dat volgende keer aankondigen. Pagina d, pagina lam het hei. Hasulam. Kolom. Linker kolom. De regel 1. makkelijk, hè? Oké. Wehishiv shiv la. hakados baruhu. Hi איינארויה תוי לימבוארי וא אלמא מישום שביקוחה יגיו גדינים דרי קשים יותר מידאי שחאריי אפילו צדיקים גמורים פיר שקвар זחו לרישמו, הדחמתה שלה, וקיימו את 5 התורה מא-א לפ עד, עד עד תב מכל מקום אקורדינג ויכל מקום לנשנן מיכה קשה Zes, Michu, Sholo Michu Bereshaim, jim, punt, Oh, we komen tot dit punt. Weeshi Vlahakadozboroughu en de gezeichende en de hele gezeichende is hij, antwoordde haar. letter taf. Kihi een aruja dat zij niet geschikt is. Twee. wa va alma om door haar de wereld te laten scherpen. Of door haar de wereld te laten scherpen. Ja. Of te je viu hadinim omdat door, euh, door haar kracht zullen Dinim zijn. Dinim, dus Din. Ja? Dinim, Dinim betekent strenge. Din, het ja? din me meervoud van Din. Dinim is. Dinim, dus de strenge, strenge krachten van Gevoro, etc. Dus gestrengheid, eigenlijk. Dinim, gestrengheid. Kashim, harde gestrengheid. In het meervoud. Jotermidai, meer dan genoeg, dus te veel, Jotermidai betekent meer dan genoeg, dus te grote wij vertellen dat, te grote genium, te grote strenge krachten zullen door haar, zouden door haar ontstaan als door, als door haar de wereld zou geschapen worden ok, en de schepper gaat het ook, iedereen zegt dat, zo zal het zijn hij gaat je ook uitleg geven, waarom 3. Um, we zitten in de 3 in het midden. Sheherai afilot sadikim gomorim. Omdat, zeg die, omdat, hij zegt ons, omdat zelfs de volmaakte volledige rechtvaardigen. Dus mensen die absoluut rechtvaardig zijn. 4. belangrijk om je te horen. Shekvar de die al waardig zijn geworden van om uh, um een teken, haar teken, om door haar getekend te worden, door uh, van de stempel van haar, door haar stempel getekend worden. Zo dus straks, als een beetje dat uit wat het is, maar eerst heb ik dan een vertaling, ik platte vertaling. vertaal. Wekaimu et atora. Torah, wekaimu et vijf atora. Torah mi alef ad taf, die rechtvaardige, volledige rechtvaardige, die verfulden de Torah van alef tot taf, dus van de eerste letter tot de laatste letter. Zoals we in het Nederlands ook zeggen. Van A, van A tot Z. Mikolmakom. Dat is dan een, een, een, een af, afkorting. Zo so staat het. Vaak wordt het gebruikt. Dus gewoon leren. Mikolmakom. Toch. Toch. Mikolmakom. Neanshin. Neanshin. Arabisch. Neanshin. Mikolkakasha. Neanshin. Rameis. Toch werden, zij, toch werden zij bestraft van Mikocha kasha van haar strenge kracht van de waarheid hoor er goed, belangrijk nu dat zelfs de waarheid van taf komt niet in aanmerking om de wereld daarmee te creëren 6 Mishum, Shalom Michu, Wereshaim, omdat zij die rechtvaardige, die volledige rechtvaardige, protesteer Ja, dat is zo. Mishum, letterlijk, eerst letterlijk vertaal ik en dan ga, je dan ga ik dan ah, äh, uitleg geven. Mishum, omdat, Mishum, Shalom, omdat zij niet protesteerden tegen de boosdoeners. Punt. Okay. We gaan, hey, nu gaan we dat een beetje kijken van dichtbij zo we zullen we met jullie doen dat niet, niet de pagina's voor ons belangrijk zijn maar wat wij nu op dit moment kunnen ontvangen daar gaat het om en de, de schepper dus antwoordde haar dat zij is niet geschikt om door, door haar de wereld de wereld te creëren zie, door Zee, zee, haar troef, troef was dat zij de waarheid is ja? dat zij de stempel van de waarheid is nou wat is nog meer, wat is nog beter is dit was de schepper overeenkomstig van regenschappen, klaar en hij zei nee en dat was toch niet, niet afdoende omdat door haar zou de geweldige genium, gestrengheid zou in de wereld zijn kijk dan als wel alleen maar op de waarheid uh, stoelen enorme gestrengheid. Kijk vroeger was het. Vroeger ook. Laten we kijken naar, nu naar de, eh, hoe de recht, het recht werd vertrokken vroeger. En ook nu nog in vele landen ook. Echt met dochterloos met In onze ogen. Terwijl het helemaal op waarheid gebaseerd was. Ja. Iemand heeft de mensen vermoord. Ze gaan hem ook vermoorden. Ja? Letterlijk vermoorden omdat de waarheid, de waarheid, zonder, uh, zonder barmhartigheid, zonder, zonder, zonder, ja, gewoon strengheid van de wet. Doe er niet toe wat de bedoelingen waren, wat zijn de omstandigheden waren, etcetera. Zo so is het. Dat is natuurlijk niet voldoende. Zie je dat? Dan zien we op die manier dat het ons niet voldoende is. Of dat, of dat de waarheid is, we zullen eens kijken wat er aan de hand is, af. En dat zegt hij dan, de letter, de regel 3 in het midden. Saharaja filot, Sadikim dat zelfs de volmaakte, volledige, volledige letterlijk, volledige rechtvaardige, dus mensen die the de Torah hebben nageleefd van A tot Z. Dus wat betekent van A tot Z? Van A tot za, Z, van A tot Z, van A tot, za, tot, tot Z, sorry, van tot Tav, tot, tot precies. Weet niet meer wat ik zeg. Het is helemaal. Dus helemaal volledig hebben ze dat nageleefd. En toch worden zij, hoe zeg je dat? Gestraft. En daar staat het. Omdat zij ze de. Zeg dat? De. En hier staat het iets. Dat. Mishrom shelo Michu omdat zij de boosdoeners niet hadden, niet hadden, dat, uh, niet protesteerden tegen boosdoeners. Wat betekent dat? Ik zou niet weten als ik zo lees. En dan staat het weer, na het puntje staat so het. Zoiets. Kijk naar het puntje van de regel 6. Langzaam, niet haasten. Ik moest dat zoals geschreven staat, bij me. Bema afkorting, afkorting In de in het traktaat, in het traktaat Shabbat, bestaat zo'n traktaat Shabbat? Ja, yeah. in het traktaat Shabbat van de Talmud, van de Talmud. Talmud, Babylonische Talmud. <coughs> Babylonische, zeg maar, Oké. Okay. En daar staat het, tussen hakjes hakje staat het, waar het staat. DAF, pagina, nun hei. Ja, pagina Nun He. Dus wij weten niet wat de pagina Nun He is. Wat is pagina Nun He? 55. 55 nun is He. Nun is 50. Hij is vijf, 55. En de volgende, volgende afkorting is Amoede. Bladzede A. Aind staat voor Amoed. Bladzede. En Alef staat Alef. Dus altijd elke bladzede heeft. Sorry, blad heeft twee pagina's. Twee. Ja, twee bladzede, of, ja, Twee pagina's. Twee pagina's. Oké, één bladzijde heeft twee pagina's. Oké, okay, okay, dat is er. Ja, dus één dus bladzijde bestaat uit allef en bed. Ook in al die, alles wat in de Torah, alle commentaren worden zo gekenmerkt. Dat men zegt welke bladzijde en dan zegt men allef of bed. Ja, dus de voorpagina of, of, of, of, of achterpagina. Ja, duidelijk? Zo wordt het altijd aangegeven welke bladzijde wordt aangegeven en niet de welke pagina. Klopt dit? Altijd zo, in alle hele literatuur uh, wordt het zo aangegeven hier, dat welke bladzijde en dan wel, en welke pagina allef of bed. Ja, duidelijk? Voorkant of achterkant. Nou, ik zou niet weten wat er allemaal aan de hand was daar. Waarom worden zij, waarom worden zij dan maakte ja, volledige rechtvaardige die de Torah naleven van, van A tot Z van Alef tot A, worden, waarom worden ze nog bestraft, dat zij niet protesteerden tegen de boosdoeners, staat het geschreven, maar staat het, kijk nou staat in ergens in Shabbat, daar staat gelukkig dat ik weet meer van de Verzekeringen, ja, dus heb ik dan gepakt de, de, de Talmud talmud van Shabbat zo so, moeten we leren ook, maar langzaam gaan we voorzichtig zo kleine zeer kleine, piepkleine lettertjes dat ja, kan ik nog zien met de bril want normaal is het een groot taal maar hier staat erg kleine, kleine piepkleine lettertjes en daar staat nog een, hoe met een lettertjes die dan, waar, waar, waar ook geen met niemand dat ook met, <laughs> met de bril moeilijk is, met al die uh, standaard, standaard Babylonische taalboot ja? er staat ook veelal de commentaren die hier dan van de grote der aarde staan ook daarbij en dan haal ik dat eventjes aan ik kijk nou waar het staat oké, okay, daar staat het de pagina uh, Nun hey. ik kijk naar Nun hey. ik zie boven waar het staat maar ik begin een beetje onderaan onderaan de, de vorige pagina om te kijken wat, wat daar staat om te weten wat, wat, wat is hier aan de hand en daar staat het zo Kihad um, Amar Rabbi Hadina mij dichtief, ashemba mishpat, Yavo, im zikdei euh, avo, fesarav im sarim, chatu zekinim hatu, Zekinim, machatu, ela, eima, al zakenim shlo, michu, besarim, etc. Voor de rest interessiert dit, ja? Wat zegt u hier, we hebben geleerd hier, Staat het in stukje waarom werden zij uh, bestraft? Omdat zij niet protesteerden tegen die, die boosdoeners. En hier staat het zo. So. En aan de zijkant staat het ook, started ook started waar het vandaan komt. Staat het ook. Kleine lettertjes, hele kleine lettertjes. Yeshayah van Jesajas Jesajas 3. Kleine lettertjes staat hier, hele kleine lettertjes. En dan staat het hier geschreven. Dat. Dus uh, een van uh, die rabbis, de rabbi Hanina. Zo'n so, grote so rabbi. En die dat. De Ha, de Amar, rabbi Hanina. Zo, so de rabbi Hanina zei toch. Of ze hadden over iets gehad. Dat is niet belangrijk waarover. Dat rabbi Hanina had gezegd. Meidigt die. Wat betekent dat? Dat dit geschreven staat. Ja, die. Dat geschreven staat. De schepper Hashem misfaat jego im zikne ja mo wysaraf. De schepper staat in de Jesaja's. Dat de schepper zal in in gerecht zeggen dat komen Kom, zal komen recht zeggen recht uitspreken over zijn is hè over recht gaat overspreken over zijn oudste oudere zeggen, het oudste zegt het oudste van het volk over, over the de oudste van het volk en en ministers saraf Dus uh, is de ministers of de heet ook zeggen dat de voornaamste besluitvormers ministers saraf we im saraf en dan de Arabicanine dat heeft dat deze vers gehaald van van Jesajus en dan rabbi Hanina vraagt, stelt een vraag: Eh. Uh, eh. Um, hatu, Hatu, Hatu, dat zei. Uh, dat zei, hoe zeg dat zei, zonderden. Ja, zonderden. Ah, zeg dit zo. Sarim Hatu, de minister zonderde. Ja, de minister zonderde. Zikinim, ma Hatu. Ella, ja, dat is de minister zonderde maar de de, de, de, de de oudste van het volk waarom, waarom zondigden zij het staat in de vers dat de oudste, iedereen hoort het de oudste zondigde en de, de oudste werden bestraft en de, en, de, en de ministers werden bestraft maar hij zegt zo, de Rabi Khadila dat ministers werden bestraft omdat ministers eh, zondigden dan betekent, oké, okay, dan moet je ze ook bestraffen, ja? maar waarom moet je dan bestraffen die, die Zekinim, en Zekinim dat zijn die oudsten, ja? die dan de Torah helemaal naleefden. waarom moet je ze dan ook bestraffen, duidelijk? Ja, die hebben niet, niet, niet, niet gezondig. waarom moet je ze dan bestraffen? Ja, dat staat het ook in de het. staat, staat Ella. Hey maar ma ik zou zeggen, ik zou zeggen, zegt Rabbi Hanina, al ze geen dat bestraffen, laten we zeggen, die ze geen wat is <coughs> <mumbles> hun zonde was van die oudste, Sholomicho besari, dat zij waren niet, dat zij had de ministers niet, zeggen dat, getuchtigd. Niet protesteerden tegen die, zeggen, tegen die ministers, die alle beleid deden. En toch was het voor mij onduidelijk, wie zijn die dan die, die oude oudste. Dan ga ik dan weer zien, kleine, kleine, piepletter, kleine lettertjes van een grote commentaar. En dan kom ik daar, kom ik daar, grote commentaar, zeer belangrijke commentaar, heet Masoret Ashas. Zo heet het, zo'n commentaar, kleine lettertjes. Dan ga ik kijken, heet da. ze daar, Zakiniam. Sanhedrin, klaar, voor mij zal voldoen. Ze betekent oudste, betekent Sanhedrin, Sanhedrin, Sanhedrin was de grote vergadering, de ja, grote vergadering van uh, de zeven, de ja, de rechts, de nee, nog hoger, Ja, nog hoger, dat is eigenlijk een wijze, een raad van staat, ik weet niet, raad van staat, ik weet niet, is dat hoger, niet hoger, maar eigenlijk de, de laten we zeggen de hoogste raad van, van, van, de, van het bestuur van het land, maar dan de, de laten we zeggen hoger dan ministerraad, dus niet uitvoerende organisatie, maar wetgever wetgevende organisatie. maar is de hoogste. Er waren altijd 70 70 oudste, ja 70, maar normaal waren het 72. Zullen we dan leren waarom 72? Maar met zeg 70. Maar om dat overhand te krijgen, altijd. Zullen we zullen kijken dat, ja, hoe dat allemaal zit. Dus hij zegt ons hier: boven dat die. Oh, dat waren dus die, die van die grote vergaderingen. Nou, duidelijk, dat waren de hoogste, de grootste mannen. Die echt niet gezondig hadden. En, maar waarom werden, ze waarom werden ze toch bestraft? Omdat, omdat zij ze niet. Zeggen dat de ministers hadden ze niet tot, tot orde geroepen. Zij ja, hadden zelf wel het Torah nageleefd, absoluut. Maar die anderen hadden ze niet tot orde geroepen. Ik denk niet dat die anderen, die ministers, evident iets verkeerd hadden gedaan, nee. Maar, maar geestelijk wel zouden ze wel toch... Dus Op een of andere manier was het wel zo gedaan, dat toch wel die... Ja, dat zij hadden niet... Kijk nou, kijk nou wat de argument is van de zoger. Hoe, hoe, hoe fijn, hoe strikt is het zo, als wij alleen maar door waarheid zouden, als waarheid zou dan, uh, door waarheid zou dan de wereld geschapen zou zijn. Dat zou dan, zij zouden dan niet kunnen erbij, zeg je dat, erbij staan, die, ook zelfs de grootste rechtvaardige, zou dan ook niet, rein in reine kunnen zijn met de schepper duidelijk, daarom is het toch niet daarom is het ook, het is eindelijk van de reden dat, dat de wereld is niet door waarheid als zeg, door taf als uh, vertegenwoordigster van waarheid is uh, geschapen maar we gaan nog verder we zullen zien dat de waarheid toch wel veel waard is, maar in welke vorm, door welke letter et duidelijk een beetje hoe schrijf je uh, Saar, minister? Saar schrijf je dat met, met sin, sin en res. Ja, Saar. Trouwens, ook, ook, ook de Sarah wordt ook zo, wordt ook zo, zo gespeeld. En dus in de, Sarah, in de naam van Sarah zit ook natuurlijk de prinses. Ja? Saar betekent minister, maar ze betekent ook prinses. Dus in Sarah zit ook, en Saar, Saar betekent ook Sarah, betekent ook uh, en hij heeft ook een, een stand van macht ja? Sraar, macht, een uh, machtsauto uitoefening kracht dus sar, net serar betekent ook dus betekent ook macht dus ook van hoge macht dus Eva heeft ons aangegeven een klein beetje waarom, waarom dus een van de redenen dat de taf niet in aanmerking kwam voor, om door haar de wereld te, te scheppen veilig Eén dingetje. Maar zie je dat dit allemaal soms... Dat is een gevorderde studie. Zullen we wel taal moeten gebruiken? En soms moet ik dan kijken eventjes in de... In de, de, de zoeken. Ik zeg niet dat ik alles dat doe. Maar dat is dan de volgende fase. Ik ben nog niet aan het doen, maar het kost veel tijd. Dus ik heb nog twee jaar te gaan met zogger te leren om echt uit te werken in één keer. Echt uitwerken waarbij ik dat echt uitgewerkt heb, nog twee jaar. Ja, dus, is het, it. is een studie wat in mijn zo so, zolang so ik het volhoud. Dus twee jaar, en dan ga ik pas dat echt uh, fijntjes doen. Met God, met God's hulp, en zo zullen we ook stap voor stap gaan we verder. Um, nou, regel 7. Ja, regel 7. Linker kolom, nog een keer linker kolom, regel 7 van sulam van de Sulaam. Na het puntje. We ode, she hi gamkeen, chutma de mavet, acht, she mi kocha, niet hawe, hamavet, baolam ki lonit kapcu 9 vnei Adam lemita ela mishum Zaev zayev kin achotam shila veachati le adam harishon ook dat is ook een afkorting adam harishon is also dat fortaal sadat 11, kemoshe katuw, Batikunim Na de. het? Uh, Na de akis. Ulifi Efshar, Ief haulam. 12, shujo haulam. Lehit kayem, Al Als jullie proberen zo te volgen, langzaam het zo volgen, stap voor stap zullen jullie ook absoluut houden. Ook ik zo geleerd hebben, niets anders. niet woorden, niets. Ja, en dan, dan zat ik nog met die rabbis allemaal. En ze, snel, snel, snel, ze hadden geen rekening met mij, me, dat ik niets kon leren. Ik zit ook, ik zit op, op, op mannen, ik ja, maar, ook volwassen mannen moet leren. ze hadden ook geen, ik hou wel rekening met jullie. Dus, um, we gaan even kijken wat er hier staat dus regel 7 na het puntje. We oorden, en nog een ander argument, waarom niet door haar de wereld geschapen kon worden. Letter 12. We oorden, en nog, en nog de reden, Shehi Gamken, dat zij, eveneens, Gamken, tevens, kan je zeggen, ook, afkorting, Gamken, even, te, uh, te, tevens, goed met de mawet, ze is tevens de stempel van de dood, de letter de Tav. Letter Want kijk naar de laatste woord, naar het laatste woord van de regel 7. De is, de is Ramees voor van. De. Ja? Voorvoegsel de. Hier is van. Dat heet gebonden uh, voorvoegsel. Voor, in het Hebreeuws. We gaan... Uh, ik zal aan jullie een kleine handleidingje nog van een paar pagina's, tien pagina's, veertien pagina's, toezenden, met een kleine grammatica. nog. Daar staat ik ook. Dus die dal, da, Dalet is dan van. En de volgende drie letters, mem, wav, tav, die maken het, het, woord, het woord mavet. Dus wav wordt wel hier als medeklinker gebezigd. Hier ziet het. Mem zei het laatste woord van de regel 7: Mem wav tav. En de eerste dalet is van. Dus dat, woord, dat, dat hoort niet bij het woord. Het ja? is gewoon aangeplakt aan het woord. De mawet is van van dood. Ja? En dat is mawet. Kijk naar de mawet. Het de, derde letter is tav. Net zoals je het woord emet waarheid, is ook de laatste, de laatste letter taf. Zo so ook in de letter van uh, mawe dood, daar heb je ook de laatste, als het ware de 'hotam', de stempel van het van van dood, de stempel van de dood is ook de letter taf. Ja? Dat is gewoon letterlijk, maar is er geen okay, bekend. Okay acht, schemikocha niet gewe ma dat door haar door de letter tav is, de tweede de tweede argument van de schepper door door de letter tav door haar kracht van die letter tav werd, werd in de wereld dood gebracht hè? door die letter tav. See? waarom is het zo so? Omdat we hebben geleerd: de een tegenover de andere, Zelom Zelokim, de een tegenover andere, heeft de schepper geschapen. Twee systemen, ja? Dus tegenover dat mooie, en met waarheid, was aan de kant van de onreine krachten, was Mawet dood. Zie dat? Tegenover die Tav, wat waarheid is daar tegenover staat, dood. Omdat het grenst, als het ware, enorm veel in de waarheid van die letter Taf. De laatste letter, die naast de, naast de onreine krachten zijn. Onder de letter Taf is dan de sector van alle onreine krachten. ja. Ook net als bij de mens. Eh, tot tot onder, tot, tot ergens, tot aan sod En nog een nog twee onderstukken van sod dat is, nog de, dat, is do, dat is dan de letter Taf eindigt. We straks we, Nee, nee, straks eventjes, nog, nog even. Straks komen we wel zien precies waar bij ons de Taf is, etc. Maar het is helemaal dus de maal goed, de maal goed. Eigenlijk. Dat is de Taf. Dus dat is te strenge wet, te streng. Is dus misschien weer naar de vraag. Maar kan, kan je nou kiezen tussen een TET en een Taf? Nee. Het Zijn twee verschillende dingen. Maar toch wel omdat de klink klinklang. Uh, dezelfde is. Dan zit er wel bepaalde verwantschap. Natuurlijk. Ja? Ook zoals kuf en kaf zit wel natuurlijk verwantschap. Het komt wel. Oké, okay, dus iedereen ziet het. Dus aan de andere kant, dus de andere kant van de medaille van die ja, van die, van die taf is dan dood. Ja? Ki lonit kapzu vneja dam limita van de mensing uh, zijn dan als het ware. Ik uh, uh, uh, kan je dat niet kapsuïeren, ik kan het niet vertalen. Ik bedoel, een beetje verzamelde ja. zich. Ja? Maar je kan je dat niet ja, samen. Mensen, ah, mensen komen niet samen. Kan je, dat kan eh, het betekent samenkomen. Mensen komen niet samen tot de dood. Maar ik kan je niet vertalen so. Dus mensen komen dat we zeggen zo. So. De mensen komen niet tot de dood, maar vanwege de, de de slang. Ela misshul, om maar omdat anachas, betekent de slang. Waarom komen de mensen? Zegt, mensen komen niet. nee Zo gaat het. De mensen komen tot de dood vanwege die van de slang. Oh, okay. de slang die zayef achotam. Die vervalste, ja, of niet? Kan je dat zeggen? Die vervalste, die na, maak, na maakte na de, de stempel van de waarheid, die maakte na. Dus die, die heeft het vervalst als het ware, qua krachten. Ja? Dus die wel als het naapen, die heeft het als het ware vervalst. De, de, weet het, de stempel van, van, van die van die tav, want de stempel van de tav was de laatste letter van het alfabet. Langzaam, dat komt wel. Het is niet moeilijk, alleen in de We hecht le Adam Arishon en bracht de eerste mens, dus de Adam, bracht, bracht tot zonde. Ik zal het zo vertalen, alleen eerst vertalen en dan ga ik u uitleggen. En bracht de, men, de Adam, Adam bracht tot zonde. Weet je dat? Uh, and in de, and met de boom van kennis, van goed en kwaad. Ik zal zo zo uitleggen. 11 kamoserkato, butjekunim. Zo staat so, geschreven so, so, so, in tikunim. Nou, dan moet ik wel tikun. het staat in uh, tussen de haakjes tikun kavbet. Moet ik dan pa pakken die tikunim van 22 en Daar ik jullie besparen dat, maar alleen heb ik even laten zien dat het, op die manier moeten we werken, stap voor stap maar in deze fase alleen algemeen moeten we gewoon globaal dingen ervaren ulefiehach na, de na de haakjes van vandaar het is efchar, het is onmogelijk, twaalf shayuchal haolam, dat dat de wereld zou kunnen, zou kunnen, leidt Kayem bestendig zijn, bestaan, nee, bestaan, -jem, bestaan, voortbestaan, inderdaad, voortbestaan, al je daar door middel van haar, van de letter taf. Stap voor stap. Dus, de eerste hebben we begrepen, ja, met, dat, met de eerste, dat zelfs de grootste rechtvaardige die absoluut alles hadden nageleefd, konden door de waarheid toch niet uh, zeggen dat, in reinde blijven staan met de schepper dat is één reden, dat is één argument dat, ze, dat door, door, door de letter taaf de wereld niet geschapen kon worden, en de tweede is omdat, omdat, ja, omdat de taaf is zo dichtbij, hoe heet, dichtbij de, de onreine krachten dat de, dat de slang wie is de slang de slang bevindt zich dan helemaal onderaan dat wil onderaan die uh, die waar de citra achra, hè? ja slecht beginsel dat dat altijd bevindt zich dan bevindt zich onder de uh, uh, onder die, al die letters ja? in the onreine in het onreine en wat doet die slang dan altijd, de slang in ons is, dat we zeggen de mens, de mens is ook net zo, kijk, de mens, de mens zit zo, van boven de al die letters zitten bij ons van boven van ons hoofd al die, alle, alles, allemaal zitten van boven to, gaat tot, tot aan onze jesode en nog een stukje verder hoe verder, we zullen zien Dan gaat de, dat is tot de goed. Ja, dat is tot de tafel en, en onder die zoet, daar is dan de dat is dan de waar de alle heligheid eindigt daar is dan de plaats van die van die, van die, zeg het, van die slang of van natuurlijk van de uh, zeg dat, van de, de de tak van de slang. boven ergens is een, een wortel we hebben jullie verteld, boven is een wortel in de geestelijke werelden. Uh, is een voortel van slang ja, van slang. dus onder de wereld ja, is een voortel van de slang en dat wordt gaat het weer via de kosmos, ja, via de melkweg, etc. en gaat ook naar de mens, elke mens heeft ook natuurlijk in zichzelf, omdat niets zo boven is zoals beneden, ook bij ons is ook dan ook een slang als het ware ons aantrekt en het is aan ons of wij door de slang worden aangetrokken of wij kiezen voor iets anders maar altijd bestaat. Ik kan niet denken dat die dat altijd bestaat. Nou, dan, die slang ook bij ons werkt zodanig, dat die geeft ons het gevoel, als het ware, prikkelt ons om het licht van die taf naar beneden te halen. Taf is de laatste, het laatste station, ja? De taf. En de taf is ook, is ook, heeft ook de kracht van emet, de waarheid in zichzelf en duidelijk, de taaf is de waarheid en met dus van onder, van onder die van waar de citra achra bij ons ook is bij de mens is die geeft ons een prikkels als het ware kribbel hoe zeg je dat uh, kribbles, eh? precies een soort kribbles. maar het is niet alleen zo, alleen, so, maar ook allerlei vormen die ons probeert ons te verleiden om van die taaf de laatste om die zo so dichtbij is de meest dichtbij en de taaf is dan de afgeschermd als het ware om, om, om, om niet van hem te kunnen mogen profiteren gaat niet taaf kan je niet naar beneden zo halen de, de, de heligheid naar beneden maar aantrekking heeft hij wel ja? dus als de mens dan luistert naar die slang en die gaat het toch wel doen dat trekken van die taaf naar beneden wat gebeurt er dan ook in ons dagelijks leven. Tot nu toe vanaf de zonde van Adam. Alles gebeurt precies hetzelfde. Dus als wij trekken dat toch wel. Worden wij. Vallen wij als het ware. Hoe zeg ik, Laten wij ons verleden. Door die slang in ons. Dan. Dan. Eh, Proberen wij dan het licht van de tafel naar, naar ons trekken. Want het is net als, als oase, en wij willen graag flink drinken water, Dat kan je in de woestijn zo is van binnen verlangen naar die tafel, bij ons wanneer die uh, slang ons verleid en die verleidt ons, dan hebben we zo'n gevoel van nou, als ik het nu nog pak dan, dan krijg ik echt geweldig uh, uh, kiek en alles, en, en misschien wel tot volledige gevoel uh, gevoel van uh, de, uh, uh, huh? het volledig iets, iets geweldigs en dat bleven zal blijvend zijn, genot, uh, behagen iets wat blevens en dat bleven zal meebrengen brengen tot volmaaktheid, met allerlei dingen en als een mens dat aantrekt, we hebben gezegd voor een keer, dat direct is beschermd, de tafel is beschermd van boven de dus schepper heeft uh, dat pootje opgerold en hij heeft dus ook een stempeltje daarin gedaan. Dat, dat, dat, dat iemand, iedereen die raakt de taal aan, die niet hoort bij de heilige, bij het heilige, die de taal aanraakt, die dan gaat dood. Wat betekent dat? Dat als wij proberen van onderen, van onderen natuurlijk moet je dat, als wij proberen van onderen die taal naderen, dus door ons verlangen om daar naar beneden te trekken, dan op het moment wanneer wij dat gaan aantrekken, wanneer dat de heiligheid raakt, ja, dat is, uh, de, de, de, de, de grens tussen de tav en de citra achra op dat moment illusie verdwijnt de illusie van dat ik nu uh, is something super super ontvangen. So, ontvange super is yeah, something geweldig iets wat ja geweldige behagen of iets misschien dat verdwijnt direct wanneer, dat, wanneer ik dat dat het licht probeert naar binnen te komen en Bestaat, bestaat een verbod van boven, dus want het heilige kan niet met het onheilige nieuw eh, zich verbinden ja? behalve dat het door de letter, door, door de letter koef, een klein beetje van de letter koef, dat pootje van de eh, dat, ja? onder pootje dat van, eh, van de letter koef dat onder de regeltje is dat mag wel waarom, het is een klein lichtje ja, het is hoger in maal goed Iedereen weet waar we het over hebben. Dat kan wel. Maar taaf niet. Taaf is verzegeld, hebben we geleerd. Hè? Verzegeld. Kan niet. Ja? Net zoals, proberen nou ergens een dat, je te dat. Dat is verzegeld. jij probeert dat iets te doen. Daarom, het is verzegeld en je moet niet aankomen. En dan word je dan eh, bestraft Weet ik veel. Maar zo is het ook in heilige ook. Maar die Citra Achra probeert de mens te verleiden, omdat het zo dichtbij is. Kijk, nu is de grens. Ja? De grens met een ander land. Hier, hier kost het dan de schoenen zoveel. Kijk nou hier over, even over de grens. Laten we die smokkelen daar. Gaan we er geweldig van verdienen. Daar is veel goedkoper. En daar is veel mooier. En, dat is dat. en wij gaan dat... Ja? En die gaat ons verleiden dat wij smokkelen vanuit die, die naburige landen bijvoorbeeld. Zo... So en daarmee gaan we lekker uh, verdienen, etc. Zo et so is het ook een beetje dat verleiding, maar veel groter, natuurlijk onmetelijk groter, om van de helige, het heilige, het heilige, trekken naar jezelf toe. Ja, eh, duidelijk. Dat zegt hij ook zo, precies hetzelfde was de zonde van Adam. Het is hem gezegd, dat hij was, ja, hij, hij was zo, met Adam was het zo. Hij was in de letter. hij staat hij staat in de heilige letters, ja. Adam, tot aan zijn midden, van boven tot, zijn, tot aan zijn midden, hij, zat hij al in de heilige, dus in de letters. Ja? Tot hier. En al de letters, waar hij ervoerde dat, onder niet, onderaan niet. Hij mocht het niet gebruiken, dus hij gebruikt het natuurlijk wel, hij gebruikt het dan om contact met zijn vrouw, et cetera, maar alleen met zijn vrouw, eerst, maar op een onschuldige manier... zonder... zonder... Uh, zonder te willen... Um, laten we zeggen... hij gebruikte wel dat ook onderaan... maar hij gebruikte alleen om willen van het geven... Ja? maar na het verleden te worden... Ge geworden door de slang... hij probeerde dan die letters... met name die letter taal... naar beneden trekken... dus niet zichzelf verheffen en daar zivug maken met zijn, met, zijn, ja, met zijn vrouw. Ook trouwens, in, ons, precies, in onze wereld is precies hetzelfde. Als een mens trekt zichzelf omhoog, in reine, en zijn vrouw ook in reine, en in hogere, dus in hogere doet dat wel, dan is het, het oké. Okay. Maar natuurlijk, we zijn al, weten al gevolg van al die zondes. Ja? Daarom is het bijvoorbeeld ook voorgeschreven is. Dat bijvoorbeeld aan Joden, dat betekent iemand die leeft, moet leven volgens de wetten van het hellel op een hele manier. Dat zij bijvoorbeeld op vrijdagnacht dat doen. Ja? En ook niet, je niet nooit in het, mag ook niet in, in de klaarlichte dagen dat doen. En jullie ook, ik roe die afraad aan jullie, om dat in klaarlichte dagen te doen. Maar dat is een verschrikkelijk wat je doet weet je goed, want je moet weten, alles is verbonden, ook dat is absoluut verbonden met het geestelijke okay. moet je dat niet doen, absoluut niet en als je s'nacht, als een mens nachts dat doet, wat moet je doen na de middernacht maar er moet betekent weken na de middernacht van de universum en dat betekent, uh, in de zomertijd is het een beetje na twaalf maar in de, in de wintertijd is bijvoorbeeld, kan het om twee uur zijn beter zo'n half twee bijvoorbeeld, zoiets so dan moet je dat, dat, dat, en dat, want dan is het waarom is dat zo, is dat belangrijk? Erg belangrijk. Ja, is het, het is erg belangrijk erg belangrijk, ja zie je erg belangrijk, erg belangrijk en we begrijpen het absoluut niet Kijk, we begrijpen absoluut niet, maar het is absoluut het is ook kabbalah het, kabbala, het is ook de schepper wil dat wij dat doen maar zie je dat, zie je dat anderen die, die, die praten over God, over iets iets dat het is afstandelijks en dat wordt niet aan aanmerking genomen en dan gaan ze daar ook de, op, op de altaars gaan ze met elkaar nog knoeien, dat is niet waar maar ik bedoel, dat is ook de, de, de dienst, de afgodendienst dienst, of, of vermeende dienst. Maar jij moet met alles de schepper dienen. Alles is geschapen. De schepper is overal. Zelfs de onreine kracht is, heeft hij ook geschapen. Dus moet je niet doen. Want daar ook staat het geschreven ook zo net als met die, met die Aristoteles. Als ik eet of andere dingen doe, aardse dingen, ben ik niet Aristoteles. Als je met vrouwen bezig bent, ben ik ben ook niet Maar Alleen als ik met mijn ideeën ben, dan ben ik Aristoteles. En wij, omdat daarom is het, uh, maar wij moeten, wij moeten altijd, altijd moet je blijven, in alle, alle jouw houding, alles moet je zijn, moet je hele geënt aantrekken. En niet alleen dat, alleen als je dat leert kaballen. Alles is comedie. Natuurlijk moet je lachen, langs gaan we dat aanleren. Maar ook dat moet je na de middag doen. Waarom? Na de middag? is dan woord een gunstig moment in het heelal, waarbij je dat niet, mee, niet kan doen, de heerschappij van de onreine kracht, als het ware, is, neemt af. etcetera. Ik, ik had het in het verleden, ja, verleden nacht, vannacht heb ik het allemaal geweldig, kwam het uit in de woorden, hoe dat al, ik wil nu niet, is niet in de plaats hier, maar ik ben even aangeraakt dat, uh, natuurlijk in de nachtlessen, we gaan uh, geweldig dus, met Leuwen met, met, met geweldige stappen vooruit. En uh, natuurlijk, daar hebben we natuurlijk tijd en, uh, en alles daarvoor. Maar het is niet erg, dat we de, ook hier kunnen we wel lekker vooruit gaan. Maar ik kan niet thuis, echt flink daarin, nu, uh, in Maar duidelijk, de, de, de, de zonde, waarom, waarom de taal niet in aanmerking kon komen voor, voor de. Uh, uh, ja, dat door haar de wereld zou geschapen worden, want die is gemakkelijk die werd verzegeld en de onreine kracht van onderen die trekt de mens probeert de mens af te verleden, dat de mens die van die tafel toch verlangt en probeert die tafel naar beneden te halen ja, en natuurlijk, alles komt van de mens als de mens verlangen heeft om, om het heilige naar, naar onreinen te brengen, dan helpt men, men, helpt men hem ook van boven. Duidelijk, men helpt, men helpt van boven aan de mens als hij wil zich gaan reinigen, maar ook als de mens wil, wil zichzelf naar de knoppen brengen, dan men helpt men hem ook. Niet dat men dat van boven wil hem kapot maken, God behoede, maar als hij dat zo kiest, niets komt van boven, als van beneden wordt niet aangewakkerd. Als de mens van, de, van beneden gaat zich aantrekken, ze gaat aantrekken de onreine krachten, dat is zijn eigen keuze, dan kan men van boven absoluut zijn zijn uh, vrije wil niet kapotmaken, want er is geen geweld in het geestelijke, duidelijk. Er staat de wet, er is geen geweld in het geestelijke. Dus als een mens wil aangetrokken worden door, door citra agra, alsjeblieft, het is jouw zaak. Duidelijk waarom is dat? Hoe geweldig Barmhartig de schepper is. Dat hij ons ook hierin in vrijheid heeft gesteld. Ja, duidelijk. Nou, dan komen de natuurlijk, daarna komen de klappen van de zweep natuurlijk. Maar door mijzelf, als ik het doe. Okay. Ja. Duidelijk nu waarom, de, waarom de, de letter Taf niet in de aanmerking kon komen. Ja, over die letter Taf uh, vertelde je twee verschillende dingen. Hij zei eerst dat hij. Dat is overeenkomend, overeenkomstig met mangoed. Ja. Ja. En dan zou hij dus iets doorgeven beneden mangoed. Mm -hmm. Waarvan ik absoluut niet kan begrijpen wat dat dan moet zijn. En ten tweede vertelde je dat Adam. Mm -hmm. Dat hij het over dit middel, dat alle over boven dat middel waren. Ja, goed. Dat is een hele goede vraag. Dat komt. Straks komt het uitgelegd. Hé? Oké. Wij gaan nu een klein pauze inlassen in, in, in en dan gaan, we, dan gaan we dan verder met het tweede gedeelte van de les.